1 Uur. Het NOS journaal Jan van der Putten. Goedemiddag, zware orkaan bereikt de Australische kust. Leger Egypte wil einde aan demonstraties en vaker boetes voor onverzekerd autorijden. Het is een grijze dag. Het wordt 3 graden in het oosten tot 6 in het westen. Vanavond en vannacht is er wat lichte regen. En morgen is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 6 of 7 graden. Vanaf vrijdag krijgen we herfst weer met veel wind en regen. En in het weekend wordt het 10 graden. Een van de zwaarste orkanen die Australië ooit heeft getroffen, komt uh, aan land. Orkaan Yassi is inmiddels een storm in categorie 5. De hoogste klassificatie die er is. Matthijs Nubé woont in Australië in de buurt van Cairns. Um, meneer Nubé, wat merkt u tot nu toe van die orkaan? Heel veel wind. En behoorlijk wat regen. En is er al schade? Um, nou, er vliegen hier wat bomen rond. Um, wij zijn, ja, we hebben geluk dat we hier in de heuvels uh, bij Cairns wonen... Mensen verder in het zuiden hebben veel meer problemen... omdat ze hier geen dijken langs de kust hebben. En grote delen van uh, de kuststrook die komen onder water te staan. En daar wonen heel veel mensen. Voelt u zich veilig? Uh, wij voelen ons hier behoorlijk veilig. We hebben een zeer solide gebouwd huis. En uh, ja, rondom ons vallen de bomen om. Maar uh, ja, wij voelen ons hier behoorlijk veilig. Ja, wel alles vastgeshort, neem ik aan. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, eigenlijk begin je al heel vroeg in het seizoen met voorbereidingen voor orkanen. Want je weet dat het in ieder moment kan gebeuren. Um, dat wil zeggen dat je heel weinig losse dingen om, rondom je huis hebt. Um, als je het goed doet, dan trim je ook alle bomen al terug. Um, alle losse zaken die haal je weg. En laatste moment voorbereidingen zijn je, je plak je ramen af met tape. Zo, als er een breekt, dat het vast niet door je hele huis vliegt. Um, of je timmert het dicht. Um, en ja, laatste moment voorbereidingen zijn ook, je, je haalt je, je vuilnisbak naar binnen of je stort hem vol met water. Um, en hetzelfde geldt ook voor mensen die boten hebben en dergelijke. Gewoon om alles zo zwaar mogelijk te maken en te zorgen dat het niet wegwaait. De laatste boodschappen ook gedaan? Uh, ja, natuurlijk. Uh, alhoewel dat gisteren een, een, een totale chaos was. Uh, alle mensen die ineens nog benzine moeten gaan tanken. Dus kilometers vielen bij uh, tankstations. Uh, tankstations die uitverkocht zijn omdat er geen benzine meer is. Um, en natuurlijk vandaag nog een heleboel mensen die nog dingen willen kopen... en dingen willen doen en alles is al gesloten. U zit in Cairns aan de, aan de Noordoostkust. Uh, op welke positie komt hij aan land? Op welke wat, is de, wat is de kern van, uh, van de orkaan, zeg maar? Is dat ten zuiden van u? Uh, we hebben geluk hier. Uh, ze hebben dagenlang uh, voorspeld dat hij hier direct uh, naar Kerns toe zou komen... maar nu lijkt het erop dat hij een beetje verder naar het zuiden gaat. Hij is nog om ongeveer 120 kilometer van de kust weg... En komt aan met een snelheid van ongeveer 32 km per uur. Dus over drie of vier uur zullen we uh, het oog van de orkaan over de kust krijgen. En dat zal het heftigste moment zijn. Het ergste moet nog komen. Het ergste moet nog komen. En Ik... dan praten we over windsnelheden van in de buurt van 300 km per uur. Onvoorstelbaar. Ik wens u uh, sterkte daarmee. is nu weer in Australië, in de buurt van Cairns. Het leger in Egypte heeft een oproep gedaan om de demonstraties tegen het regime te beëindigen. Volgens het leger is het nu wel tijd om het gewone leven in Egypte weer eens op te pakken. Correspondent Sander van Hoorn in Egypte. Sander, wat heeft het leger gezegd? Ze hebben gezegd dat het uh, genoeg geweest is. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, deze heeft altijd gezegd dat we achter het volk staan in de zin van dat ze uh, recht hebben om te demonstreren op een vreedzame manier. Maar, uh, zegt het leger, nu beginnen er toch ook groepen van voorstanders van Mubarak slaag te raken met groepen tegenstanders. En dat is een situatie die we niet willen. Uh, het leger zegt heel duidelijk, uh, kennelijk, dat ze de Mubarak-toezeggingen van gisteravond voldoende vinden. En nu moet het volk maar weer naar huis gaan. Is er iets te merken bij jou van die oplopende spanningen? Nou ja, ik was... Ik ben vanmorgen toevallig naar een buitenwijk gegaan om te kijken hoe de mensen er daarover te denk, uh, denken, want dat kan nog wel eens verschillen van hoe de mensen op het uh, plein erover denken. En ik, ik kwam op een gegeven moment inderdaad een voorstandersdemonstratie en een tegenstandersdemonstratie tegen en dan zie je dat er meteen de spanning ontzettend oploopt en dat die twee elkaar in de haren dreigen te gaan vliegen. En dan heb je mazzel in dat geval dat er nog altijd van die buurtwachten uh, aanwezig zijn, want die komen dan tussen beiden. Maar de, de, de tegenstanders van Mubarak die zeggen ook dat de voorstanders nu betaald worden door Mubarak om weer de straat op te gaan. Maar ja, het, het kan zomaar inderdaad dan uit de hand lopen. En dat is kennelijk wat het tegen wil voorkomen. De oproep dus van het leger, van nou is het wel eens even afgelopen. Uh, loopt dat plein nou leeg of uh, trekt men zich er niks van aan? Nou, ik ben niet op het plein op dit moment, maar toevallig wel op een plek waar uh, de televisie aanstaat En ik krijg niet de indruk dat men nou massaal aan het vertrekken is. Vrijdag is die dag van de afrekening, hè, werd gezegd. Uh, dan geldt neem ik aan de oproep ook van het leger. Dat neem ik ook aan. En je zit gewoon met een probleem op dit moment dat uh, de Egyptische samenleving verdeeld lijkt. Uh, de ene kant die zegt uh, we zijn dit proces begonnen en we moeten het afmaken. En dat is dus ook de kant die uh, vrijdag weer in grote getalen naar het plein uh, wil komen. Uh, aan de andere kant heb je toch ook, en die sprak ik vandaag in de buitenwijken, vrij veel mensen die zeggen. We hebben wat we willen. Hij gaat weg. Hij zal niet meer terugkomen. Intussen lopen de spanningen. Gaat het economisch niet goed. Dus laten we hier nou maar genoegen mee nemen. Laten we ermee stoppen. Nou, en hoe die balans uitslaat, ja, dat moeten we dus afwachten. Sander van Hoorn, dankjewel. Wie zijn auto niet verzekerd, loopt de kans boetes te krijgen van bij elkaar ruim 1100 euro per jaar. De eerste opstelte wil dat de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer, vaker gaat controleren en zelf boetes gaat opleggen. Op die manier kunnen mensen die onverzekerd rondrijden drie keer per jaar worden beboet. En zo'n boete is 380 euro per keer. Opstelter benadrukt dat de pakkans omhoog moet. Geschat wordt dat zo'n 243.000 motorvoertuigen niet verzekerd zijn. En volgens de minister levert dat grote maatschappelijke schade op. Opstelter hoopt het aantal onverzekerden met de helft te verminderen. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Roosentaal is op handelsmissie in Turkije. Nederland drijft al 400 jaar handel met Turkije. En op dit moment staat de relatie een beetje onder druk. En dat komt onder meer door uitspraken van PVV-leider Wilders. Die noemde de premier van Turkije knettergek. Correspondent in Turkije Bram Vermeulen. Bram, gezien die spanningen, hoe is de sfeer op dat werkbezoek van Rosenthal? Uh, zowel Rosenthal als zijn uh, Turkse collega Ahmed Davutoglu van Buitenlandse de Zaken deden hard hun best, uh, zojuist bij de persconferentie, ja, toch te laten doorschrijven dat de sfeer uitstekend is geweest en dat we allebei erg zin hebben om volgend jaar die verjaardag te gaan vieren van die 400 jaar betrekkingen die er bestaan tussen Turkije en Nederland. Uh, maar tegelijkertijd viel tijdens die persconferentie, vooral uh, ja, tijdens de vragenronde, gebruik de spanningen op uh, die er staan, bestaan tussen Nederland en Turkije, vooral als het gaat over. De steun van de PVV aan deze minderheidsregering. Uh, Tolu reageerde nogal gebeten op het moment dat ik hem vroeg uh, hoe hij erover tegenover staat. Dat uh, bijvoorbeeld Geert Wilders zijn regering uh, totalitair heeft uh, genoemd. Hij zei uh, uh, dan, degene die dat zegt, uh, die verdient eigenlijk geen antwoord. Uh, die begrijpt niet wat het woord totalitair betekent. En vervolgens moest minister Rozental in een aantal antwoorden steeds weer recht zetten. En proberen uit te leggen dat de PVV, de Nederlandse als de regering niet is. Wat hoopt Rosenthal in Egypte te bereiken? Waarom heeft hij dit moment gekozen om uh, daar naartoe te gaan? Ja, hij is in Turkije, hij is niet in Egypte, oh, um, maar <laughs> tijdens dit bezoek uh, ja, gaat het over een aantal dingen die uh, verjaardag van volgend jaar uh, moet, worden, moet worden doorgesproken. En Turkije en Nederland hebben al uh, vier van dit soort conferenties gehad waarbij zakenlieden en diplomaten elkaar recht in de ogen kijken. Natuurlijk praten over investeringen, samenwerking op, uh, op cultureel gebied, maar... Ik denk toch dat beide ministers toch wat anders voor ogen staan. Ja, voor Roosenthal is het belangrijk om duidelijk te maken dat de Nederlandse regering niet per se het standpunt bezig dat de PVV uh, uh, uh, steeds maar te berden brengt. Bijvoorbeeld als het gaat over de islam. De minister zei opnieuw, uh, wij beschouwen de islam niet als een ideologie zoals de PVV, maar als een religie. Voor de Turken is er heel wat anders aan de hand. Die willen gewoon heel graag horen dat Nederland nog steeds de Turkse toetreding steunt tot de Europese Unie. Maar daar... Daarvan uh, zei Roosenthal een ja, dat kan echt pas als aan alle voorwaarden is voldaan. En dat heeft Turkije nog lang niet. En om het toch nog even over Egypte te hebben: hebben ze het daar nog over gehad? Ja, zeker wel, want uh, de Nederlandse regering is het ook niet ontgaan dat de Turkse regering op het moment. ...toch een beetje de leidersrol overneemt in de regio. Erdogan, premier Erdogan van Turkije, was de eerste in de regio... ...die hard uithaalde naar Mubarak. Hij heeft gisteren een speech gegeven, een boodschap naar Egypte gestuurd... Waarbij hij Mubarak de opdracht geeft om naar de eisen van het volk te luisteren. Um, uh, dat is eigenlijk ongehoord in deze regio. Hij zegt hem eigenlijk met zoveel woorden dat hij gewoon moet terugtreden op het moment dat het volk hem vraagt dat te doen. Uh, de Nederlandse regering is dat zeker niet ontgaan. Rosenthal... Uh, refereren we ook een uh, aantal malen aan. En heeft dus uh, ook veel belang bij dit bezoek op dit moment. Om nu te gaan praten met Turkije... dat steeds meer invloed krijgt in die regio... Uh, is in elk geval vanuit het uh, Nederlandse standpunt niet zo onstandig. Een strategische keuze Bram Vermeulen in Turkije. Vijf tandartspraktijken in Noord-Holland moeten met onmiddellijke ingang hun praktijk sluiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de veiligheid van de patiënt er in het geding. Bij controles is gebleken dat er veel fout gaat bij het steriliseren en desinfecteren van instrumenten. En dat vuile en schone instrumenten door elkaar liggen. En ook staat er röntgenapparatuur die niet is aangemeld bij het ministerie. Het zijn vijf tandartsenpraktijken in Purmerend, Den Helder en Medemblik. Drie vallen onder de koepel Acres. En om organisatorische redenen heeft een twee andere praktijken... in Anna Paulona en Hippolytus Hoef nu zelf gesloten. De verkoop van personenauto's is de afgelopen maand met bijna 20% gestegen... ten opzichte van januari vorig jaar. De eerste maand van dit jaar werden ruim 75.000 nieuwe auto's verkocht. Volkswagen is koploper, vooral de Polo en de Golf doen het goed. En Renault staat op de tweede plaats, Peugeot is derde voor Toyota en Ford. Een meneer op Tessel heeft een oester gevonden en daar zat een parel in. En dat is natuurlijk nieuws. Martin Zeeman, gefeliciteerd hoor. Dank u wel. Goedemiddag. U vindt vaker oesters hè of u raapt ze, hè? Ja, wij, wij raapen dat uh, met enige regelmaat de oesters. Uh, of alleen voor privégebruik of met een, uh, een groepje. Uh, dat doe ik dan uh, voor mijn werk. En zit daar wel, een wel eens een parel in? Nee, dat is uh, voor mij een de eerste keer. En uh, beschrijf hem eens... Zegt u, sorry. Beschrijf hem eens, hoe ziet hij eruit? Hij is uh, 2,5-3 mm in de rond. Dat wil zeggen, hij is voor 80% helemaal mooi rond. En het laatste stukje, ja, eigenlijk waren we net te vroeg. Het laatste stukje is nog een beetje zwart aan de onderkant. En, uh, dus uh, ja, hij is bijna. Uh, nee, hij is net niet helemaal rond. Maar hij is 2,5-3 mm in de rond. Vrij, uh, hij is vrij mooi rond ook. Uh, uh, maar uh, ja, in wit. Een Mooie barst in. Dus mm. in de, de paremoe kleur. En dan zouden ja. wij willen weten, hoeveel is die waard? Ja, dat is een vraag die ik nog, tot op dit moment nog niet kan beantwoorden. Voor mij is die uh, is van onschatbare waarde. Ja. Want het is natuurlijk, uh, als je uh, dit voor je werk doet uh, met enige regelmaat, je dan kan je vertellen dat je daadwerkelijk een, een paar op een enig formaat hebt gevonden. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar de economische, uh, in euro's bijvoorbeeld, uh, ja, dan moet ik het antwoord nog, nog even op verschuldigd blijven. Maar die, ja, dat wil ik nu ook wel weten. Ja, is nou een, een, een, Ja, hoe, hoe verklaart u eigenlijk dat zo'n zo zo oester, zo'n parel daar bij u, bij Tessel ontstaat? Nou ja, een, een parel die heeft een of een, een, een parel is eigenlijk gewoon een zandkorrel. Dus uh, een oester filtert per dag 300 liter water. En ja, dat blijft natuurlijk als een zandkorrel in het vlees zitten. En die, uh, ja, die kapselt hij die eigenlijk in als, uh, als een soort bescherming. En op die manier is hij uh, daarin blijven zitten. Okay, en de, de, de oesters hier op het wad liggen natuurlijk ja, half in, half onder het zand. Dus hebt ja, de kans dat er dan een, een, een, een, een parel of een zandkorrel in, zijn, in het zit, ja, dat is natuurlijk een stuk groter dan wanneer, mm. uh, wanneer ze minder, uh, minder in het zand liggen. Nou, een lot uit de loterij, meneer Zeeman. Gefeliciteerd ermee en uh, dank voor de uitleg. Ja, heel graag. Ah. Dag. Dag. Sport. Hebben over het conflict tussen Bayern München en de Nederlandse voetbalbond de KNVB is opgelost. Nederlands Elftal en de Duitse club zullen volgend jaar op 22 mei een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Volgens Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal, is de strijdbeil daarmee begraven. We hebben geaccepteerd dat we het principieel oneens blijven. Deze wedstrijd is voor beide partijen in alle opzichten een bevredigende oplossing, zegt van Oostveen. Bayern en de KNVB lagen sinds afgelopen zomer met elkaar overhoop nadat Arjen Robben geblesseerd terugkeerde van het WK. Dat weinig gespeeld of Bas Dost had wel voor Ajax gespeeld. Maandagavond om 20 minuten voor 12... bereikten Veen en Ajax mondeling een akkoord over de transfersom. Het zou gaan op een bedrag van 4,5 miljoen euro. Dat zegt spelersmakelaar Rob Jansen, die actief betrokken is bij de deal. Maar in die resterende 20 minuten, want toen ging de transfermarkt dicht... kon het papierwerk niet allemaal meer in orde worden gemaakt. En de KNVB wilde ook geen uitstel geven... En dus ging die transfer van Bas Dost niet door. En Dost die speelt in elk geval het komende half jaar nog gewoon bij Heerenveen. Schaanster Mariska Huisman heeft het Open Nederlands kampioenschap op natuurreis gewonnen. Op de Oostenrijkse Wijsensee was ze de snelste van het peloton. Maria Sterk werd tweede, Danielle Beckering finishte als derde. Aangeschoven is Tim ik voor het Radio 1-journaal van vanmiddag. Tim, wat wil je weten over die uitzending? We gaan aan de slag met het nieuws dat particuliere beveiligers... ook politietaken zouden moeten krijgen. Het Openbaar Ministerie vindt dat bewakers best bekeuringen kunnen uitdelen... en met wapenstokken en handboeien mogen rondlopen. Nou, onze vraag aan de luisteraar... Vindt u dat ook? Is het een slim idee of geeft het een valse veiligheid? En waarom dan wel natuurlijk? Uw reacties, uw suggesties over dit plan graag via Twitter... apenstaart NOS Radio 1... of op ons weblog op de site nos.nl. En dan vanaf half vijf deze reacties in het Radio 1 Journaal. Dankjewel, Tim. Bij de ANWB zit John Hoka. Met het wiel op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar staat tussen knopend Oude Rijn en Nieuwegein. 4 kilometer. Er zijn nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden tussen Leiden en Den Haag minder treinen. Vertraging loopt erop tot ruim een uur. Kwart over één nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Door Kan Yashi Yassi. Moet ik zeggen, heeft de kust van de Australische deelstaat Queensland bereikt. Bewoners hebben al zoveel mogelijk een veilig heenkomen gezocht. Het leger van Egypte wil dat het gewone leven in het land weer terugkeert. en dat er een eind komt aan de demonstraties tegen president Mubarak. En wie onverzekerd rondrijdt, kan bij elkaar ruim 1100 euro aan boetes krijgen. Minister Opstelte wil dat de RDW vaker gaat controleren... en zelf boetes gaat opleggen. Dit is Radio 1. NCRV. CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Deze week is de jaarvergadering van de Afrikaanse Unie. Maar die sneeuwt een beetje onder omdat de blik van de wereld vooral is gericht op wat er in Egypte gebeurt. Toch zou die Afrikaanse Unie daar geen rol moeten spelen. Ik praat er zo meteen over met een deskundige van het Belgische Egmond Instituut. In deel 3 van haar radiodagboek horen we prinses Laurentien... tijdens een persconferentie over laaggeletterdheid. En omdat ze een prinses is, wordt ze natuurlijk behoorlijk onder een vergrootgas gelegd. En dat was in het begin best even wennen. Dat er in één keer wordt op, op wordt gelet wat je aan hebt... Um, uh, had ik nooit op die manier over nagedacht. Daarover straks meer. En na half twee is het Stand.nl en daarin gaat het over de ontwikkelingen in Egypte. Een paar honderdduizend mensen op dat Tahirplein gisteren. President Mubarak die een toespraak hield, zei dat hij nog tot september aan wil blijven. De betogers die dat op hun beurt weer afkeurend wegjoelden. En het leger dat nu wil dat iedereen weer naar huis gaat en aan het werk vooral.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 More challenges are facing Africa as its leaders gather for yet another summit this time in Uganda. Somalia, Sudan and Madagascar have really been the countries that have been very high on the peace and security agenda. But is the African Union capable of addressing the threats to the continent? Is the union any relevant at all? Veel prominente staatshoofden in Afrika zijn al tientallen jaren aan de macht. Hosni Mubarak regeert er al 27 jaar. Iedereen is watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. En wat je hier ziet, zijn allemaal mensen met foto's van Mubarak met een kruis kruiser heen Zij houden vast aan het vertrek van president Mubarak. This is Hoewel Afrika en dan vooral Egypte al dagen de nieuws domineert... is er maar weinig aandacht voor de Afrikaanse Unie... Die, die deze week de jaarvergadering houdt. Wat doet die club eigenlijk en waarom is er zo weinig aandacht voor? En hoe kijkt de Afrikaanse Unie aan tegen de spanningen in Egypte... in Tunesië, in Algerije en al die landen die daar verder nog in de buurt liggen? Ik praat hierover met Hans Hoebeke van het Egmond Instituut... zeg maar het Belgische instituut Klingendaal. Uh, dag meneer Hoebeke, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even beginnen met de actualiteit... Uh, is er nieuws te melden of te verwachten uit Addis Ababa, waar vandaag de slotdag is van die Afrikaanse Unie? Goh, de Afrikaanse Unie op zich houdt dus die top uh, op, op, op twee, maal, twee maal per jaar. Uh, dit is wel de grote, hè, dus de, de jaarlijkse, waar ook de begroting en zo wordt goedgekeurd. Um, valt daar iets uh, te verwachten? Uh, wel ja en nee, uh, men heeft toch een aantal stellingen ingenomen op een aantal belangrijke dossiers. Um, dan gaat het vooral over de verhouding tussen de Afrikaanse Unie en het internationaal uh, strafhof. Um, dan gaat het ook over de situatie in Ivoorkust uh, en over Somalië. Dat zijn zowat de, de, de grote dossiers uh, van de actualiteit. En daarnaast heb je natuurlijk... Um de, de, de, de voortgaande discussies over de, de, de verdere uitbouw van de Afrikaanse Unie en het, het hele budgetaire verhaal. Ja. Uh, ja. Maar we kunnen daar aan het eind van de dag zeg maar, niet iemand verwachten, een woordvoerder die ook iets over die situatie in Egypte gaat zeggen? Wel, de, de, de voorzitter van de commissie van de Afrikaanse Unie, Jean Ping, dat is een Gabonese diplomaat, uh, de, de, de Afrikaanse Barroso uh, als het ware, uh, die heeft zijn verontrustheid uh, geuit over uh, Egypte en, en over Tunesië, maar heel veel meer dan dat ga je daar niet ja. van horen. Um, er komt ja. niet een eensluidend verhaal van de Afrikaanse Unie... wij vinden dit uh, Mubarak stap op of zoiets. Nee, dat komt er zeker niet. Dat komt er zeker niet. Um, het blijft toch nog altijd... Het is, het is niet meer de organisatie voor Afrikaanse eenheid... Uh, die het was tot 2002. En dat was echt het syndicaat van Afrikaanse staatshoofden. Uh, ja. Dit is een, een, een organisatie die zo... Die, die wel sterk geëvolueerd is, maar toch nog steeds een, een club blijft van uh, de, de machthebbers uh, op, op het continent. Ja. Uh, dus één van hun peers, en dan nog een heel belangrijke vraag om op te stappen, dat, uh, dat zit er helemaal niet in. Nee, nee, nee. nee. nee. Da da ja. dat, doen, dat doen ze gewoon niet. Um, nog even, want de, de, de, de, het is net als bij de Europese Unie dat het voorzitterschap dat roleert voortdurend. En dat roteert, ja. ja. Uh, ik geloof dat er nu uh, iemand komt uit uh, Equatoriaal Guinea. Hè, en, en die, dat is gewoon een dictator, die is dan, uh, wordt dan voorzitter. Een uh, ja, het is niet de eerste. Hè. Uh, er is nu vrij veel ophef en, en er is ook internationaal wel wat, wat druk geweest om uh, toch maar een andere te kiezen. En eventjes uh, uh, de, de, de, de, de, de regio uh, waar hij vandaan komt Centraal-Afrika over te slaan. Uh, maar uh, ja, de Afrikaanse Unie heeft daar toch vastgehouden aan haar eigen logica en heeft uh, Obiang uh, toch uh, ja, bedoemd als, als, als voorzitter voor een jaar. Ja, nu, maar daar, u zegt dat gebeurt al vaker. Want, want Gaddafi is het bijvoorbeeld wel eens geweest? Ja, Gaddafi was het uh, tot, uh, tot twee jaar geleden. Hè. Uh, Sassoon Gesso van Congo Brazzaville is ook uh, voorzitter geweest. Um, waar de internationale gemeenschap wel in geslaagd is in het verleden, is middels heel zware druk. Uh, te vermijden dat Omar al-Bashir van Soudaan uh, voorzitter zou worden van de, van de AU. Uh, dus daar is men op dat moment wel in geslaagd. Maar nu uh, is het duidelijk Obiang die, die, die voorzitter is. Nu, ik wil het meteen ook een beetje relativeren. En, uh, er was heel veel ophef rond Gaddafi als voorzitter van de Afrikaanse Unie. Maar eigenlijk de rol van die voorzitter is... Uh, Laten we zeggen, als die voorzitter een, een, een probleem wordt, kan relatief marginaal zijn. Um, dus, dus daar hoeft niet zo, noodzakelijk zoveel van uit te gaan. Maar het, het is wel een teken aan de wand dat het met die Afrikaanse Unie niet noodzakelijk de richting uitgaat die externe actoren willen. Ook al is de begroting van die Afrikaanse Unie voor meer dan 50% afkomstig van uh, externe actoren. Zoals? Maar de Europese Unie, bilateraal wordt er ook wel wat geld aan gestopt. De Amerikanen betalen vrij veel. Maar Gaddafi toch anders. ook hoor je toch altijd? Die betaalt die kleine landjes toch allemaal? En Gaddafi inderdaad, die uh, vergroot zijn, zijn stemgewicht door uh, de, de, de, de bijdrage van een aantal kleinere landen en het verleden ook de schulden van een aantal kleinere landen te betalen. Ja, dus oké. daar speelt wel een en ander. Er zijn eigenlijk maar vijf Afrikaanse landen die serieus bijdragen aan dat budget. En dat zijn Libië, Zuid-Afrika, Nigeria, Algeria, Algerije en, en Egypte. Ja, ja. Um, ja. En, en je kan het, als je het zo allemaal hoort, kan je het een beetje vergelijken denk, met de Europese Unie. Hè? Uh, uh, ook, zelfs dat ze op twee locaties uh, vergaderen. Dat lijkt, het lijkt van Brussel en Straatsburg. Deels, ja. ja. Um, het, het hoofdkwartier is Addis Abeba uh, Maar het, het Pan-Afrikaanse parlement zit in Zuid-Afrika. Uh, en de Top vond nu plaats in Addis, maar vindt geregeld ook plaats in, in, in, in andere ja. landen. En is hier ook een parlement aangekoppeld? Ja, ja. het Pan-Afrikaans parlement, een 250 parlementsleden ongeveer. Uh, niet rechtstreeks verkozen voor dat Panafrikaans parlement, maar dus afkomstig uit uh, de verschillende parlementen van de, um, uh, de AU-lidstaten. Uh, uh, maar een, een vrij symbolische club hè, die, die op dit moment echt niet weegt uh, op de besluitvorming. En ik moet ook zeggen, veel van de parlementen waar die mensen uitkomen... zijn ook niet noodzakelijk het parlement zoals wij ons dat uh, voorstellen. Uh, wij we, we weten als geen ander natuurlijk in Europa... hoe moeilijk het is om al die landen op één lijn te krijgen. Mm -hmm. uh, als je naar Afrika kijkt, dan heb je laten we zeggen, de Arabische Staten... waar mm -hmm. het nu vooral ook over gaat. Mm -hmm. Je hebt uh, wat we dan ook wel donker Afrika noemen. Ja. Met totaal uh, verschillende kijk op, uh, op dingen en ook uh, totaal verschillende belangen natuurlijk. Ja, en dat is een dimensie die heel sterk onderscheid wordt. Um, er is nu een toenemende aandacht en je ziet dat vooral nu heel sterk met het dossier uh, Ivoorkust. Ik zou het dossier Noord-Afrika en, en de, de houding van de AU naar um, de problematiek in, in Tunesië, Egypte um, een beetje een apart willen beschouwen. De, de, de organisatie weegt daar niet echt door uh, als such, Het zijn wel belangrijke landen voor de AU. Grote bijdragen. Um, zeker Algerije heeft in het verleden heel sterk bijgedragen aan het, uh, aan het versterken van de Afrikaanse Unie. Hij zag er ook voor zichzelf een, een belangrijke diplomatieke rol weggelegd. Um, maar uh, je merkt heel duidelijk dat er toch uh, tegengestelde belangen zijn tussen Afrikaanse staten. En dat wij uh, als externe actoren daar uh, te weinig kennis over hebben. Dat daar te weinig in geïnvesteerd wordt. De EU heeft nu wel een, een, een ambassadeur in Addis um, al enkele jaren. Um, die een vrij goed uitgebouwde ambassade heeft. Maar toch uh, merk je dat uh, men nu pas langzamerhand begint in te zien dat het nuttig is. Om die interne afrikaanse dynamieken in kaart te brengen en daar actiever op te gaan, op te gaan spelen. Ja. Ja, en dus bijvoorbeeld die voorkust zie je dat West-Afrika een bepaalde richting uitgaat en dat nu zeker uit Zuidelijk Afrika bijvoorbeeld, um, wat natuurlijk niet gel ge ge ge gelinkt is rechtstreeks geografisch aan die voorkust, ja, toch een heel andere houding, uh, een veel pragmatischer houding wordt aangenomen naar uh, wat, uh, wat daar gebeurt. Uh, we hadden het net al even over Gaddafi. Die uh -huh. is, heeft volgens mij ook wel eens geprobeerd om, om echt, laten we zeggen, de, de permanente voorzitter te worden van die club. Hè? Wel, er, er is, en dat is ook zoiets wat door de EU loopt voor een deel. Um, je, je hebt binnen de AU een, een debat van traditioneel panafrikanisten die uh, een soort Verenigde Staten van Afrika willen. Um, Gaddafi uh, is de panafrikanist bij uitstek. En hij ziet zichzelf dan natuurlijk aan het hoofd... van zo'n Afrikaanse uh, Verenigde Staten van Afrika. Met één munt, één leger en gaan zo maar door. Ja, zit dat er ooit in, denkt u? Goh, uh, het is zoals bij de EU, uithoudt de geesten scherp. Uh, het, het, het zorgt ook voor het, uh, het verder gaan van die integratie het uitbouwen van een aantal nieuwe mechanismen. Anderzijds is het een beetje een, een, een vals debat dat een aantal ideologen bezighoudt, maar de meer pragmatische actoren zoals Zuid-Afrika, euh, zien daar op zich helemaal, euh, helemaal niks in. Um dan is het wel nuttig om uh, toch een zekere dynamiek in heel het verhaal uh, te houden. En het, uiteindelijk op dat vlak is het niet zo anders dan in Europa waar je ook ziet met uh, mensen als, zoals de, Belgische, de vroegere Belgische eerste minister Verhofstadt die, die, die sterk pleit voor een, een Verenigde Staten van Europa en anderen die daar natuurlijk een, een meer terughoudende, meer ja, intergovernementele uh, visie uh, op hebben. Ja. Dus dat is een relatief gelijkaardig debat, maar dat vind je in veel internationale organisaties en such uh, terug. Ja. Maar... Nou, we weten wat meer over de Afrikaanse Unie dankzij u en u zegt ook dat het is niet, helemaal uh, niet, niet zo onhandig. Want uh, we, we moeten daar misschien toch wel wat meer uh, naar gaan kijken. Ook. Absoluut, absoluut. Dat is het verhaal. Dank voor de uitleg. Hans Hoebeke van het Egmond Instituut in België. Met heel veel plezier. dankjewel. Dag. Het Radio Dagboek. Deze week met... Laurentine van Oranje... En deze week staat eigenlijk centraal de presentatie van mijn nieuwe boek... Mr. Finney en de andere kant van het water. Aan vergaderingen waarin oeverloos wordt gepraat heeft ze een hekel. Ze beschreef het zelfs in haar vorige kinderboek over het figuurtje Mr. Finney. De groep die voor de Europese Commissie onderzoek gaat doen naar lage kan met prinses Laurentina aan het roer dan ook rekenen op een doelgerichte voorzitter. En in deel drie van haar radiodagboek hoort u dat ze best moest wennen aan alle aandacht... Uh, yeah? Dit <laughs> oh, is, is een Ik heb er zin in. Uh, ik voel me goed voorbereid. En uh, natuurlijk is het altijd heel erg spannend om zoiets dan uh, te lanceren. Maar uh, precies de goede balans van het uh, van juiste gevoel van, van zenuwen in je buik, maar positief. Hallo en welkom, ladies en gentlemen. Uh, ...to deze press conference with commissioner en ...and uh, prinses Laurentienne of the Netherlands... ...on the launch of the high-level group on literacy. Um, commissioner Vassiliou natuurlijk heb je verschillende rollen. Ik heb verschillende functies um, uh, ik, met Mr. Finney... ...of nu high -level group, de high-level group, Stichting Lezen en Schrijven, UNESCO... Mijn professionele werkzaamheden. En ik denk dat je alleen maar dat allemaal kan combineren als je dicht bij jezelf blijft, weet waarom je het doet en zuiver en, en helder blijft nadenken. Ik moet, zoals een mooie Nederlandse uitdrukking, het kopje erbij houden. Ik, ik geloof erin dat je moet leven met aandacht, wie je ook bent en wat je ook doet. In de beginjaren was, het best, was dat natuurlijk allemaal nieuw. Um, uh, dat er in één keer wordt op, op wordt gelet wat je aan hebt, um, uh, had ik nooit op die manier over nagedacht. Ja, Daar moet je dus uh, je bewust van zijn. Je moet het niet je leven laten beheersen. En ja, dat is het. Um, delighted to be here and honoured to um, have been asked to chair in this, this group. And I love the what I see having here the members of the group uh, sitting here in, in front of me. And ik geloof erg in uh, het uh, goed voorbereiden van, uh, van vergaderingen, als je, zeker als je het moet voorzitten. Ja, want ik hou wel van bepaalde soort constructieve aanpak en uh, er moet wel iets uitkomen, want iedereen heeft het veel te druk om gewoon om de tafel te zitten. In het eerste boek komt Mr. Finney op een gegeven ogenblik in een vergadering, dat is een lentevergadering. En daar hebben ze het met name over de dingen die ze hebben besproken in de wintervergadering. En uh, er is een, uh, een karakter, dat is de haas. En die moppert dat er nooit wat wordt besloten omdat ze het altijd hebben over wat ze al vorige keer hebben besproken. En dat kom je natuurlijk best vaak tegen. Ik geloof dat als we do our job goed doen, dat that we dat we in 2012 niet een einde is, maar alleen het begin. Dank u wel. Oké, dames en heren, het is nu uw kans om te Morgen is natuurlijk ook weer een bijzondere dag op een heel andere manier. Uh, namelijk de lancering van uh, Mr. Finney en de andere kant van het water. Waar uh, ik ben ontzettend blij om daar samen met mijn uh, man en de kinderen naartoe te gaan. Ja, dat doen we niet heel veel. Uh, we proberen toch echt de kinderen uh, toch gewoon hun eigen plek te laten houden. Niet uh, veel met de media. Uh, een en zichtbaarheid te geven. Maar ja, dit is zo'n persoonlijk moment... Dat ze, dat ze dat graag met elkaar vieren. Ja, dat moet je natuurlijk wel even met ze bespreken. Dan weten ze wat ze verwachten uh, kunnen. En daar gaan we als volwassenen misschien nog wel eens aan voorbij. Dat wij van het een naar het andere hoppen. Maar als je dat aan kinderen... Gewoon rustig even aangeeft. Dan kunnen ze zich daar ook op instellen en dan wordt het ook veel leuker. Dus dat doen we ook voor morgen. Dus ze hebben er in ieder geval heel veel zin in. En uh, hopelijk uh, ja, valt het boek goed. Dat is natuurlijk een heel spannend moment. Okay, I don't think uh, I see any other questions. Thank you very much for Prinses Laurentien hoorde u die op dit moment, as we speak dus... haar nieuwe boek presenteert over uh, dat figuurtje Finny ze in de Diergaarde Blijdorp. En daarover uiteraard meer in het Radio dag Dagboek Morgen. Dat wordt deze week gemaakt door Maarten Bleumers. En het is terug te luisteren op lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. Voor een stabiele machtsoverdracht is het goed dat Mubarak tot september aanblijft. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Onno de Wit. Radio 1. In het centrum van Cairo zijn gevechten uitgebroken... tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak. Op het Tahrirplein zijn ook vandaag weer duizenden mensen... die eisen dat de president onmiddellijk vertrekt... en niet pas in september, zoals hij gisteravond bekendmaakte. Ze trekken zich niets aan van de oproep van het leger... om de demonstraties te beëindigen. Wie zijn auto niet verzekert, loopt de kans boetes te krijgen... van bij elkaar ruim 1100 euro per jaar minister opstelde wil dat de RDW, de vroegere Rijksdienst voor het wegverkeer, vaker gaat controleren en zelf de boetes gaat opleggen. Op die manier kunnen mensen die onverzekerd rondrijden drie keer per jaar worden beboet en de boete is 380 euro per keer. En verder over auto's. De afgelopen maand zijn 20% meer auto's verkocht dan in januari vorig jaar, bij elkaar 75.000. Volkswagen is het populairste merk in Nederland, gevolgd door Renault en Peugeot. En het conflict tussen de KNVB en Bayern München over de blessure van Arjen Robben is uit de wereld. Beide partijen blijven het principieel oneens, maar hebben besloten de kwestie te laten rusten. Wel is afgesproken dat Oranje op 22 mei volgend jaar een vriendschappelijk duel speelt in München tegen Bayern. En dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Nog altijd zijn alle ogen gericht op Egypte, want hoe gaat het daar nu verder? Mubarak wil nog tot september aanblijven. Dan moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden. En zal hij zich niet herkiesbaar stellen. Het is een uh, eerste stap naar een uh, ordelijke overgang naar een uh, breed gedragen regering. Mubarak begrijpt alleen maar Hebreeuws die spreekt geen Arabisch. Zeggen deze mannen die naast elkaar staan. De speech was shit en het is duidelijk, het is onvoldoende voor ze. Ik, ik steun de revolutie ik steun de idealen. Maar er is ook stabiliteit nodig en uh, voedsel en, en, en de economie storten helemaal in. Op het Tahirplein in Cairo eisen nog steeds duizenden demonstranten... het directe vertrek van de Egyptische president Hosni Mubarak. Maar de vraag reist of dit wel het beste is voor het land. Zo is er inmiddels een tekort aan eten... en zijn ziekenhuizen door de demonstraties dicht. Ook het leger roept de demonstranten nu op om naar huis te gaan... en hun normale leven weer op te pakken. Is het beter voor de stabiliteit van Egypte dat Mubarak tot september aanblijft... zodat er een rustige overgang plaatsvindt? Of moet de Egyptische president luisteren naar de wil van het volk... en per direct vertrekken? Ik praat daarover met Thijs Berman. Die is Europarlementariër voor de PvdA... maar ook nog eens een keer internationaal verkiezingswaarnemer. Dag Berman, goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. maar u alleen maar ja of nee op zeggen? Hier komen ze. Het is geen Arabische lente, maar een Arabische storm. Ja. In september hebben nog zeker drie andere Arabische leiders hun boeltje moeten pakken. Ja, dat, ik, dat weet je niet. <lacht> nee, weet ik het. Ik dacht, misschien <lacht> hebt u voorspellende gaven. Uh, mm. En de derde, ik meld me Het is bij... heel moeilijk voorspellingen te doen, vooral als het over de toekomst gaat. Ja, dat is vaak zo, hè. Uh, De derde is, ik meld me bij deze aan als waarnemer voor de verkiezingen in Egypte. Oh ja, graag. Ja. Nou, de stelling straks in Stand.nl gaan we met u ook uitgebreid over doorpraten. Maar voor de luisteraars ook even handig om te weten... voor een stabiele machtsoverdracht is het goed dat Mubarak tot september aanblijft. En u mag dus zeggen... Of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat kan via 7070, dat is een sms-nummer, kost wel 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. Stemmen op de website is een mogelijkheid, www.stand.nl. En twitteren naar hetstand.nl. Dus voor een stabiele machtsoverdracht is het goed dat Mubarak tot september aanblijft. Meneer Berman, wat zegt u dan, eens of oneens? Uh, oneens, ik denk dat het... Uh... Het is ook maar de vraag of hij de keuze heeft, want die demonstranten van gisteren, dat ongekende aantal demonstranten in Cairo en andere steden, laat hem nauwelijks de keuze e e e eist dat hij nu vertrekt. En inmiddels is hij ook helemaal niet meer de stabiliserende factor die hij een paar decennia misschien heeft kunnen zijn, in een soort van schijnenstabiliteit dankzij onderdrukking en een noodtoestand die al 30 jaar voortduurt. Schijnstabiliteit, die zich nu wreekt natuurlijk. Hij ja. wordt weggejaagd. Minister... Dus het is maar de vraag of als hij aanblijft... of dat niet juist bij zou dragen aan spanning en instabiliteit in Egypte... waar niemand iets aan heeft. De Egypte waren uh, allereerst niks. Nee. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... Die, uh, die ziet het aangekondigde vertrek van uh, Mubarak als een eerste stap op weg naar eerlijke en vrije verkiezingen, zegt hij. En hij noemt het ook bemoedigend. Vindt u dat een, een te slappe reactie? Ik vind dat een hele weken magere reactie van, van Rosenthal. Alsof hij bang is dat Mubarak vertrekt. We hebben het hier over iemand die de oppositie stelselmatig heeft onderdrukt. Die de verkiezingen stelselmatig heeft getrukt. Sinds, sinds 30 dertig jaar is die man aan de macht. Je mag wel iets harder opkomen voor democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Dat is precies wat die gezamenlijke oppositie nu doet in Egypte. He, die vragen een einde aan de noodtoestand. Herstel van de rechtsstaat, een nieuwe grondwet. Vrije verkiezingen en herstel van de persvrijheid. Dat had ik, Roos graag ook horen zeggen. We zagen hem gisteren in die, in die, uh, in die uh, toespraak van hem. En dan zegt hij van het is mijn verantwoordelijkheid... om de macht vreedzaam over te dragen. Dat, dat klinkt op zich wel nobel natuurlijk. Maar meent nou, hij, hij heeft ook? Ongetwijfeld, hij heeft ook ongetwijfeld gelijk. En dan moet ook heel veel druk op hem worden uitgeoefend... dat hij niet van dat pad afraakt. Die overgang moet vreedzaam zijn. Dat is ook de druk die de Europese Unie moet uitoefenen op Egypte. Vreedzame transitie nu, dat is ook wat Obama... Van Mubarak vraagt en het leger staat daar duidelijk achter. Ja, ja is het wel zo dat Obama, Obama dat zo duidelijk zegt? Want hij zegt een ordentelijke transitie dient betekenisvol en vreedzaam te zijn en moet nu beginnen. Maar uh, wat hem betreft, volgens mij, Obama heeft niet gezegd van Mubarak moet direct weg. Nee, maar dat kun je ook in Egypte zelf uitleggen... als de zoveelste neocoloniale actie van het buitenland in Egypte. Als we nu hard gaan eisen Mubarak donder op... dan zetten we weer de toon in Egypte. Het is nu echt aan de Egyptenaren zelf om de keuze te maken. Dus je kunt wel aandringen dus op vrije verkiezingen. Daar hebben ze recht op. Het is een mensenrecht, simpelweg. Daar kun je natuurlijk op aandringen. Maar de manier waarop Mubarak plaats zal maken... en dat zal hij toch echt wel een keer moeten doen... dat is aan de Egyptenaar om dat te besluiten. Ja. Want wij focussen ons natuurlijk vooral op die mensen die op dat plein staan. Uh, nou, dat, daar is duidelijk van. Hè. Dat bleek gisteren ook tijdens die toespraak. Die joelen dat weg. En die, die, die vinden dat die uh, nog eerder gisteren dan vandaag moeten opstappen. Uh, we horen net ja. uh, in het nieuws ook de reportage van Sander van Horen daar vandaan. En die zegt, uh, ook in de buitenwijken daar bijvoorbeeld... daar zijn mensen die er toch wel wat gematigder naar kijken... Nou, we hebben nu onze eisen in feite binnen. Hij stapt op, nog even zeven maanden uh, tot tien tellen, zeg maar. En, en, dan, en dan begint er een, een, een nieuwe wereld in Egypte. Die geluiden zijn er ook te horen. Ja, en er zijn natuurlijk ook mensen die Mubarak wel ondersteunen. Die banen aan hem te danken hebben, hun economische positie, wie weet. Er zijn zat mensen die natuurlijk hem wel, uh, wel steunen. Maar de grote meerderheid lijkt toch echt gekant tegen Mubarak. Zo is het wel. Ja. He, die, die 90% van de zetels in het huidige parlement... die heeft die echt niet gekregen omdat 90% van het volk hem steunt. Dat, dat doe je met, uh, met fraude bij de verkiezingen. Ja. Nee, Maar ook met het oog op die stabiliteit hè, waar we het de hele tijd over hebben. Uh, ik, ik lees hier nu een berichtje op de ANP bijvoorbeeld... dat er ook nu voorstanders inderdaad van Moebark de straat op gaan. En die uh, uh -huh. een leus als ja tegen Moebark om stabiliteit te beschermen. Het is alsof ze naar deze uitzending hebben geluisterd. <laughs> ja, kijk... De komende weken zijn ongelooflijk onzeker in Egypte. Het is duidelijk dat de oppositie zich nu verenigd heeft en met een gezamenlijke verklaring is gekomen. Heel veel leiders zijn daar nog niet uit voortgekomen. Er is wel natuurlijk Ayman Noor, een voormalig presidentskandidaat in 2005, een liberaal. Er zijn hè, El Baradei, de voormalige baas van het atoomagentschap van de VN, die is er ook. En zo zijn er nog een paar mensen. Het is goed dat ze zich, zich samenbundelen en een gezamenlijke verklaring uitbrengen. Die moslimbroeders hebben ze daar ook bij aangesloten, volgens mij. Hè? Die zitten daar ook bij, ja. ja. En die houden zich op de achtergrond, maar ze zitten er wel bij. En ook zij vragen vrije verkiezingen, persvrijheid, einde van de noodtoestand... en herstel van de rechtsstaat. Daar staan ze allemaal achter, achter deze vraag. Ja. Dat is op zichzelf een heel goed teken. Hè? En ik denk dat je dat moet ondersteunen. Ja. Ik, ik, ik maar er zeg... zijn veel onzekerheden in Egypte op dit moment. Ja. Het is onzeker wat een toekomstige regering zal doen uh, in zijn relatie met Israël bijvoorbeeld. En dat is verschrikkelijk belangrijk voor het Midden-Oosten. Dat de vrede tussen Israël en Egypte blijft zoals hij is welke regering daar ook komt. En ik denk dat we daar ook druk op zullen moeten uitoefenen... op een toekomstige regering van Egypte. Dat dat een belang is voor de hele wereld. Ja. Het is ook een belang voor de hele wereld dat er een oplossing komt... voor het probleem van de Palestijnen en het onrecht dat zij ondergaan. Ja. Ja, het is natuurlijk ook niet voor niks dat het Westen Mubarak... zo lang, uh, wel wetende natuurlijk dat het daar niet allemaal pluis was... de hand boven het hoofd heeft gehouden. Ja, dat, dat klopt. Maar het zijn natuurlijk altijd dat soort van hele grote geopolitieke belangen. Die ertoe hebben geleid dat westerse landen, zoals Frankrijk en in Tunesië en, en in Algerije nog steeds, dat, dat we altijd maar weer decennia achter elkaar dictators in de, uh, aan het bewind hebben gehouden. En dan krijg je nu van die commentaren in Nederland... zoals Andries Knevel op, op Twitter die dan zegt van... ja, kunnen islam en democratie wel samengaan? Dan denk je van, nou, hoe durf je het te zeggen? Het waren westerse leiders en beslist geen moslims... die deze dictators in het zadel hielden. Mm. Ja. Nog even, we hoorden net ook een stukje daarvan in het korte overzichtje... wat we lieten horen aan het begin van Stand.nl. Vanmorgen op Radio 1, Monique Samuel dat is een Nederlands-Egyptische politicoloog. En die zegt ook van ja, ik ondersteun de boodschap van die demonstranten helemaal. Ik snap het ook helemaal. Alleen, er gaan nu mensen gewoon dood daar in de ziekenhuizen... omdat die nog altijd dicht zijn. Er is geen eten meer. Dus ja, dat is ook een verhaal natuurlijk op dit moment in Egypte. Ja, absoluut. Maar ja, kijk... Het land is nu in een, in een revolutionaire energie. En die bevolking wil de straat op en wil demonstreren. Daar gebeuren hele nare dingen bij, ongetwijfeld. Maar de, de beste manier om dat in te dammen... is door toe te geven aan de eisen van die grote meerderheid van het Egyptische volk. En te doen wat die gezamenlijke oppositie vraagt. Ja. Dat hele lijstje wat ik net noemde. Hè? Ja. En dat is essentieel. En dan gaan ze vast snel weer aan het werk... En... Wordt die voedselvoorraad weer op gang gebracht. En de bevoorrading en de ziekenhuizen zullen dan weer open kunnen. Ja. Want dat is natuurlijk wel absoluut noodzakelijk. Ja. Maar ja, het kan ook helemaal, helemaal uit de hand lopen natuurlijk. Die demonstranten de, de hebben vrijdag als een soort melpunt gezien. Van, van, nou, dan, dan moet hij gewoon echt weg zijn. Uh, als als ja. dat niet gebeurt, als die blijft zitten... en uh, het feit dat het leger nu bijvoorbeeld roept uh, van... Uh, nou, mensen weer uh, aan het werk doorlopen eigenlijk. Uh, ja. ja als dat niet gebeurt, dan kan het toch wel eens heel erg verkeerd gaan natuurlijk. Ja, er zijn enorme risico's bij deze ontwikkeling, absoluut. Het leger heeft tot nu toe een hele verstandige, voorzichtige rol... Gespeeld. Dat heb je gezien. Ze zijn niet gaan schieten, ze tussen de demonstranten in gaan staan... en daar bleef het bij. De orde handhaven, de politie versterken eigenlijk. Hè? Dus dat is heel erg gunstig. Maar er zijn enorme risico's aan dit, aan dit hele verhaal verbonden. Maar het grootste risico is niks doen en Mubarak blijven steunen. Want het is heel duidelijk dat de bevolking dat niet wil. En dan slaat de vlam in de pan als we dat zouden doen. Ik, ik praat toch nog een keer Monique Samuel na. Uh, die zegt... Uh, Mubarak heeft toch in die toespraak ook allerlei hervormingen toegezegd. Hè? En uh, de kans bestaat ook... Dat dat de demonstranten nu een hand over spelen. Nou ja, maar Mubarak heeft die hervormingen toegezegd... De, met de bedoeling om zelf aan de macht te blijven met zijn partij. En dat is wat niet geslikt wordt. Hij zal verder moeten gaan. Ja. Uh, dus, ik denk niet dat je een andere optie je nog kunt voorstellen dan zijn vertrek. Ik denk niet dat we daar nog over moeten nadenken. Ik denk dat ook uh, de Amerikaanse regering in Washington daarvan uitgaat. Dat hij zal vertrekken, wanneer weten we nog niet, maar hij zal vertrekken. Met het, met het risico dat in dat machtsvacuum er vreselijke dingen kunnen gebeuren ook. Uh, een klein clubje dat de macht grijpt en ja, dan krijg je Iraanse ja. Irakese toestanden. Nou, niet als gebeurt wat de oppositie eist, namelijk vrije verkiezingen dan krijg je een ordelijke overgang naar een nieuwe regering. En met een, met een nieuwe grondwet die de rechtsstaat ook herstelt... is wat je nu schetst als risico niet aanwezig. Maar daarvoor kunnen wij wel wat doen met de Europese Unie. We kunnen natuurlijk wel steun beloven aan zo'n overgangsregering... die daarop uit is, op democratische verkiezingen en het herstel van de rechtsstaat, de persvrijheid enzovoort. Ja. Dat kunnen we doen. En we kunnen druk op Mubarak uitoefenen, dat moet ook. Denk erom een vreedzame transitie en doe het snel. Want dit ontspoort zoals het nu gaat. Je, je, je, zo, hoe langer die aanblijft, hoe groter de instabiliteit in het land wordt. Ja, het ANP meldt nu, zie ik trouwens dat er uh, bij uh, confrontatie... tussen voor- en tegenstanders van, uh, van Mubarak ook gewonden zijn gevallen... Um, ja. Dus ja, dat is, dat is misschien al het begin. Uh, dus, dat, is niet, uh, dat zijn geen goede berichten inderdaad. Ze gingen elkaar met vuisten en knuppels te lijf, uh, wordt er nog gemeld. Uh, nog even naar die, die oppositie, uh -huh. want uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk niet één. Iemand of zo of twee mensen die, die zich naar voren schuiven. We hebben Obaradij gehoord. Um, ja, daarvan kan je toch ook zeggen van ja, die hebben we heel lang niet gehoord. Uh, is ook heel lang weg geweest uit het land. En de vraag is even of die nou zoveel steun heeft uh, daar. Uh, omdat hij toch ook wordt gezien als een marionet van het Westen. Ja, hij is heel lang in het Westen geweest. Hij wordt ook erg vertrouwd in het Westen. Een ervaren goede diplomaat. Heeft een grote rol gespeeld natuurlijk bij het atomaatagentschap. En toch krijgt hij iets meer steun dan je zo zou denken... van een, een diplomaat die zo lang, decennia lang in het buitenland heeft gewoond. Want uh, ook hij zit in die nationale uh, vereniging voor, uh, voor verandering. National Association for Change. En hij wordt gedragen door die jongere beweging. Die 6 april jongere beweging. Die via Facebook in 2008 is begonnen... en El Baradei dus nu op handen draagt als... jij moet het nu maar even doen. Ja. Um, ik lees er nog één uh, reactie voor. Iemand zegt hier, uh, het is internetondernemer Amr Ramadan... Mubarak is een slimme dictator, veel mensen met wie ik praat... van boven de 50 die zeggen dat ze ontroerd zijn door zijn toespraak... en geen moeite hebben ja. om nog zeven maanden te wachten. Ja, nou ja, het is aan de Egyptenaren om dat uit te maken. De, maar de vraag is, hoe kun je dat uitmaken op een andere manier... dan door nu vrije verkiezingen uit te schrijven? Want met die vrije verkiezingen krijg je een ander parlement... en dat kan daarover beslissen. Ja. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling dus voor een stabiele machtsoverdracht is het goed... dat Mubarak tot september aanblijft. Eens voorlopig 37 procent, oneens 63. En er is door uh, meer dan duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt hier met Anne. Ik ben het eens met de stelling dat die man tot aan met september kan blijven. En ik vind het onzin, want er moet op een gegeven moment toch een grens getrokken worden. De bevolking heeft wel wat te zeggen, logisch, in dit geval. Maar er zijn ook grenzen. En ik vind dat ze het hier gewoon mee eens moeten zijn. Dank u wel. Stam. Goedemiddag. Jurgen, goedemiddag met uh, Ferdinand Hosebuks. Goedemiddag. Jurgen, ik ben het oneens met de stelling. Kijk, ik denk dat hij er beter aan doet om per direct weg te gaan. En dat dat Obama ook gisteren moet aangeven. Of helemaal niet zeggen, joh. Kijk, het was onder het mom van nu een en ander in gang zetten. En dan, kijk, door nu weg te gaan, voorkom je erger. Want steeds meer mensen gaan de straat op. En je voorkomt ook dat er slachtoffers gaan vallen. Waar ik naar benieuwd ben, Jurgen, is dat. Wat gaat het leger doen, joh, als de massa in uh, razernij ontaart? Ja. Ja. Want dan, dan, ja, dan is het zoek, zoeken, weet je. dus uh, Mubarak heeft langs de langste tijd gehad, joh. die ja. man moet per direct uh, weg. Goed, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Jan. De stelling is verkeerd. Het is in belang van de Europese en de Westerse welvaart, de olie, van belang dat Mubarak daar nog even blijft zitten. Want uh, ik hoorde gisteren op de EU alweer mensen die uh, aan mopperen waren op de stijging van de benzineprijzen. Ja. Er liggen bij diverse biologische winkeltjes zelfs... er liggen Egyptische sperziebonen. Ja. Uh, wat doen we zonder dat allemaal? Ja, ik geloof dat de Rotterdamse haven direct ongeveer een link heeft met het Suezkanaal. En, uh, en, en, en, en dat we daar dus heel erg van afhankelijk zijn, in Rotterdam. Ja. Bijvoorbeeld. Dus we moeten dus een andere kant op. Minder afhankelijk worden van die dingen. En dan gaat het allemaal goed. Want dus Achter Egypte zit ook nog de Saoedische Republiek. Of uh, ja. de arabië zit daar... En die gaan precies dezelfde kant op. Ja. Goed, dank u wel. Stan.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Ineke Ruigt. Ik vind dat Moebarak weg moet. Maar of hij op dit moment gelijk weg moet, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Laten ze zich eerst een beetje verenigen en laten iemand opstaan die wel kan gaan leiden. Want anders kom je van de regen in de drup. Nou, anders kom je van de regen in de drup. Ik denk dat er anders nog meer gevochten gaat worden tussen voor- en tegenstanders. Laat iemand opstaan en laten ze zich verenigen. En laten ze proberen iedereen achter zich te krijgen. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met half uh, Margerand, goedemiddag. Nou, ik denk inderdaad dat het... Uh, ik ben het dus eens met de stelling, hoor. Dat, uh, dat die zo lang mogelijk moet blijven nog. Maar de, die regende drupstelling, die, die trekt mij wel aan. Want dat, dat is namelijk ook het uh, tweede geval met dat soort landen. Er is geen traditionele democratie zoals wij dat hier kennen. Dus je zal altijd een situatie krijgen... dat de ene dictator vervangen wordt door de andere. Dan kan je hoog of laag springen... Wij uh, moeten daar uh, als toezicht uh, of aan de zijlijn staan. Alleen, uh, met dit vers uh, verschil, dat zolang wij afhankelijk zijn van de olie en het Suezkanaal... hebben wij natuurlijk wel degelijk belang bij. Ja. En dat, dat, dat, dat, dat zou hypocriet zijn om, om te zeggen van dat, dat moeten we niet willen, want dat wil ik wel degelijk. Ja. Zolang wij nogmaals daar afhankelijk van zijn, zullen we dus uh, zoveel mogelijk moeten proberen... dat er mensen komen die, ja, die, die, die, die in ieder geval ons zou willen zijn. En, en dan zal het voor die mensen niet uitmaken of ze nou door de hond of door de kat gebeuren. Nou, toch zie je bij die oppositie, voor zover die er dan al eh, georganiseerd is... Zeg maar, zie je toch wel een soort, soort overeenstemming. Hè? De, de, de moslimbroeders met El Baradei, die trekken toch wel gezamenlijk op. We gaan niet eerder met ze praten voordat Mubarak weg is. Dus er ontstaat wel iets van een, een tegengeluid, lijkt het. Nee, die moslimbroeders, dat is, dat is echt niet zo'n zo, zo fijn spul. Dat, dat zal wel blijken als ze eenmaal de macht hebben... dan, dan wordt dat alleen maar erger. Kijk naar, naar Iran destijds. Er was een dictator, de Shah. Die was westersgezind, werd weggejaagd. En wat krijg je daar, dat krijg je met die meneer Gomeni en, en zijn, zijn bende. Dat, hmm. Je gaat van kwaad tot erger. En dat, dat gaat in al die landen gebeuren waar het nou zo gist. En waar worden wij daar beter van? We moeten alleen zorgen dat we er heel snel onafhankelijk van worden. Dus voor, nogmaals, voor ja. die mensen maakt het niets uit, voor ons wel. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Zeg maar. Ja, hallo. Ja, hallo met roodbeen uit Veenendaal. Ach, u hebt radio een beetje hard staan, geloof ik... want ik hoor mezelf alleen maar terug, terug, terug, terug. Ja, ik ben het wel eens met, uh, met die stelling... Dat, uh, dat hij beter kan blijven tot september... mede vanwege het feit dat hij toch een positieve uh, relatie heeft... Met, met ook hier met het Westen, Amerika enzovoorts. En uh, dan zou er wel een voorwaarde moeten zijn... dat hij uh, direct onder controle zijn activiteiten tot september kan uh, ontwikkelen. Ja. Goed. Ik dank u wel. Ja, dank u. Dag u. Dag. Dag. Ach. Ach. Stam.nl, Goedemiddag. Goeiedag. Uh, ben ik aan de beurt? Ja hoor. Ja, uh, mijn naam is Anisha. Ja, ik zou de relatie willen leggen van Suharto in Indonesië met Mubarak in Egypte. In feite gebeurt precies hetzelfde. Eh... Uh, ik heb de standpunten eigenlijk verkeerd begrepen. Ik ben eigenlijk toch tegen. <laughs> Ik denk dat uh, El Baradij best wel hem uh, zou kunnen vervangen. En een uh, uh, soort uh, tafelconferentie kan uh, plaatsvinden. Met El Baradij als voorzitter en de verschillende mensen van de oppositie. Ja. En die dan uh, uh, ja, het land naar een betere toekomst kunnen leiden. Ja. Ik denk dat Egypte, en dat wil ik ook aanstippen, uh, heel belangrijk is voor de islamitische wereld. Uh, veel Indonesische studenten die hebben in, in de, uh, Egypte gestudeerd ja. aan verschillende universiteiten. De, uh, de uitzendingen van Wereldomroep van Egypte zijn in het Basel Indonesië. En uh, Indonesië heeft ook uitzendingen in het Arabisch. Er wordt... Heel scherp gekeken naar Egypte. Nou, uh, kort geleden hebben jullie melding gemaakt van de arrestatie van een aantal parlementsleden mm -hmm. in Indonesië. Ik denk dat het naar aanleiding is van de ontwikkelingen in de Arabische wereld. Die anticorruptie-eenheid is nou actief. Die ja. Kan actief zijn. Omdat deze ontwikkelingen. Uh, positief werken op het democratisch proces, ja. ook in Indonesië. Ja, we hebben het in Tunesië gezien natuurlijk, uh, Egypte is de volgende. Nee, we zien ja. daarom in die landen eromheen ook al demonstraties. nu uh, zegt Dat werkt ook door naar Indonesië. Het is another brick in the wall. Uh, we denken van Pakistan. Ja. Er zit een grote islamitische ja. minderheid in India. Wat gaat die ja. doen? Die spelen op, die zitten op belangrijke posities ja. in het zakenleven. Goed, meneer, dank voor het bellen. Stand.nl, Goedemiddag. Hallo? Hallo, zeg maar. Dat hangt met andere feiten. Uh, ik ben het uh, in zoverre uh, met de stelling dat uh, Mubarak moet gewoon lekker tot september blijven zitten. En dan moeten er eerlijke verkiezingen komen. Want het is een heel simpel rekensommetje. We hebben gisteren 2 miljoen mensen gedemonstreerd in Cairo. Maar je moet weten, in Cairo wonen daar 18 miljoen. Dus 16 miljoen hebben we niet gedemonstreerd. Nee. Dus laten we eens even wachten wat die 16 miljoen die niet gedemonstreerd hebben, wat die dan willen. Ja, ik zag, dat kan je alleen naar voren met, een, met, eerlijke, met eerlijke verkiezingen. Ja, ik zag trouwens in de Volkshand vanmorgen een heel mooie vergelijking met, het, uh, met de met het dam. Uh, waar geloof ik 80.000 mensen kunnen staan. Dan zouden die grote vertaald naar dat plein. En dan blijkt dat, er, dat daar echt nooit een miljoen mensen op hebben gekund. Nee, dat er nou, misschien 200.000 zijn geweest. Ik ben daar geweest. Het is allemaal overdreven. Maar ja. Sorry, maar ja, ik, ik, ik kijk er iets anders tegenaan, tegen dat hele ja. verhaal daar zo. Ja, goed. Want, meneer, ik moet u, ik moet u afronden, ja. want we gaan even terug naar Thijs Berman. Dank voor het bellen in ieder geval. Oké. Okay. Um, ja, die, die heeft meegeluisterd naar de reacties. Uh, ja. wat, wat, wat is uw oordeel, meneer Berman? Nou, heel interessant eigenlijk. Uh, hoor je in de reacties alles wat je ook, wat je ook verder hoort... En, wat heel duidelijk naar komt is dat veel mensen begrip hebben voor de westerse belangen en die willen beschermen in Egypte. Ik ben bang dat dat nu niet meer gaat op de manier waarop dat vroeger ging. Vroeger kon je misschien, eh, met, terwijl het nu vreekt, maar vroeger kon je zo'n Mubarak in het zadel houden vanwege onze oliebelangen, vanwege onze belangen voor de stabiliteit in het Midden-Oosten. Maar nu is die stabiliteit meer gediend met een vertrek van Mubarak, met verkiezingen. En met een rechtsstaat in Egypte, waar mensen om vragen, en vooral die jongeren, hè? meer dan de helft van de bevolking is onder de 18. Die, hebben, die willen een toekomst en die willen zelf kunnen kiezen voor hun toekomst. Dus ja, die oliebelangen vast wel. En de Suezkanaal moet vooral open blijven. Dat is essentieel voor ons, en niet alleen voor Rotterdam. Maar dat red je dus alleen door nu het hoer om te gooien. Ja, en, en wat zegt u dan? Want het was bijvoorbeeld een van de bellers die zegt van... Uh, wij moeten juist onafhankelijk worden van dat soort landen. Hè? Dus niet meer afhankelijk van inderdaad het Suezkanaal en van de, de, de spessieboontjes en noem het allemaal maar. Uh, want voor de mensen daar maakt het niks uit. De ene dictator volgt uiteindelijk straks gewoon de andere op. Nou ja... Ik, ik begrijp wel dat hij meneer dat zegt, maar ik vind het ook een miskenning... van de wens van heel veel mensen in die Egyptische bevolking... die nooit hebben kunnen kiezen voor een eigen regering... die alleen maar naar gedrukte verkiezingen hebben kunnen kijken. Dan zeg je, ze hebben geen traditie van democratie. Ja, maar hoe komt dat? Dat komt toch wel omdat wij, Europese Unie, Verenigde Staten, landen in Europa... wij hebben er ook voor gezorgd dat die Mubarak in het zadel kon blijven. Er ja. wordt door Amerika gesteund met 3 miljard per jaar... en door Europa met 150 miljoen per jaar. Ja. Maar goed, dus, dus dus we hebben straks er heel veel boter op ons hoofd... in dat gebrek aan traditie van democratie in die Arabische Staten. Ja. En als we daar nu het roer in omgooien, dan kunnen we een andere rol spelen. Dan winnen we vertrouwen bij die bevolkingen. En dat vertrouwen hebben we nodig. Ja. Maar als straks de moslimbroeders aan de macht komen na die verkiezingen... dan vinden we dat als Westen ook weer niet handig. Nee, natuurlijk niet, maar ze, ze hadden bij de verkiezingen van 2005 hadden ze 20% van de stemmen. Dat is geen meerderheid en ze hebben al, naar de berichten nu zijn zijn ze niet uh, sterker geworden, en nou, hebben ze nu minder steun dat de jongeren die mm. eens kijken niet naar de moslimbroederschap want dat vinden ze een, een beweging met vrij ouderwetse, wat oudere bedaagde heren waar ze niks meer ja. hebben die ja. jongens die zitten op Facebook en op internet ja. dank voor de bijdrage aan het standpunt. En laten we hopen dat het daar uh, in ieder geval vredig blijft, uh, dat is misschien het allerbelangrijkste voorlopig, Thijs Berman, PvdA, Europarlementariër en uh, ook internationaal verkiezingswaarnemer uh, is weinig veranderd in de percentages toch wel een beetje zie ik trouwens nu voor een stabiele machtsoverdracht is het goed dat Mubarak tot september aanblijft, eens 37 procent, oneens 63, door ruim 1100 mensen gestemd. Elsbet met de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, we praten ook nog even verder over Egypte met Ruud Hof... over de laatste ontwikkelingen, over de gevechten die er op dit moment zijn op het plein. Verder Kilian Wawu over de code banken. Houden de banken zich daar wel aan? Nou, het blijkt niet zo te zijn. Vanochtend waren ze in gesprek met Tweede Kamerleden. En Caroline Omidi woont in Iran, schreef een boek uh, daarover... en praat over de laatste ontwikkelingen. Zometeen na twee uur meer. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.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 Dit is Radio 1.